S'avonds in het donker van de straten Met alleen de maan als zijn kompas Niemand die hem ziet de weg verlaten Lang geleden dat hij echt gelukkig was Hij was gewoon een simpele bandolero Verdiende geld met Zelfs in de nacht droeg hij zijn sombrero had maling aan de regels en gezag. Hij doet het voor zijn vrouw en voor zijn kinderen, want geld is een kwestie van geluk. Wat maakt het hem nou uit wat mensen vinden? Het rechte pad is toch nog nooit gelukt. Als je niet in het juiste nest geboren, dan zul je moeten vechten voor een plek. En wil je in het echte leven scoren, dan is het boevenpad toch niet zo gek. Te zeggen dat je moet veranderen dat is het einde zo. Hij was gewoon een simpel bandolero Verdiende geld met alles wat niet mag Zelfs in de nacht droeg hij zijn sombrero had maling aan de regels en gedrag. Ja lala.